Dijsselbloem beseft dat onvoorzichtige praatjes levens kosten, schrijft de columnist van de Financial Times. En het wordt tijd dat ze jou je baan kosten. Market Watch, een site van de Wall Street Journal, schrijft dat Dijsselbloem een verbale bom heeft laten vallen op de financiële markten. De centrale bank op Cyprus is teruggekomen van zijn besluit... om de meeste banken morgen weer open te laten gaan. Aanvankelijk zouden de meeste banken morgen weer open gaan, met uitzondering van de Bank of Cyprus en de Laikie Bank. Die zouden pas donderdag weer hun deuren openen. In het reddingsplan staat dat deze grote banken grondig worden gereorganiseerd. De Laikie Bank wordt zelfs gesplitst en zal uiteindelijk verdwijnen. De Britse premier Cameron heeft strenge maatregelen aangekondigd... om de instroom van migranten in Groot-Brittannië te beperken...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 De Amerikaanse inlichtingendienst CIA helpt bij het leveren van wapens aan rebellen in Syrië. Dat schrijft de New York Times op basis van gesprekken met diplomaten en rebellenleiders. Volgens de krant helpt de CIA sinds een jaar bij het zoeken van leveranciers en de screening van rebellengroepen. Sindsdien is 3500 ton wapens en munitie via Turkije en Jordanië naar Syrië gebracht. Een akkoord tussen vakbonden en werkgevers komt op zijn vroegst in de loop van volgende maand. Dat blijkt uit een brief van de Stichting van de Arbeid aan minister Ascher. Die had met het oog op de begrotingen gevraagd om een akkoord voor 1 april. Maar dat gaat niet lukken. Het overleg begon anderhalve week geleden.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 Tiger Woods is weer de nummer 1 van de wereld. De Amerikaanse golfer zakte twee jaar geleden weg na privéproblemen... maar heeft bewezen dat hij weer met de beste mee kan. In Orlando won hij de Arnold Palmer Invitational. Daardoor is hij vanaf morgen weer nummer 1 op de wereldranglijst. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Alleen in de zuiden wat sluierbewolking. Het gaat weer licht tot matig vriezen. Morgen overdag en woensdag droog en geregeld zon. Het blijft wel koud met een middagtemperatuur van 3 tot 5 graden. Dit was het West Journaal.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 Binnen zit Eva Jinek. We zeggen allemaal wel eens dingen waar we spijt van hebben... of die vergaande consequenties hebben. Maar je zou maar iets zeggen over een blauwdruk... en vervolgens horen dat daardoor de euro, uitgerekend de munt die je zo graag wil redden... daalt tot de laagste stand sinds vier maanden. Het overkwam minister Dijsselbloem vandaag na zijn uitspraken over Cyprus. Zelden is de uitdrukking zijn woorden op een schoudschaaltje leggen zo letterlijk genomen... Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen... op deze maandagavond. De kogel is door de kerk. Cyprus is in ieder geval voorlopig gered. Maar in welk toestand blijft het eilandje achter? En wat is de kans dat het zichzelf opnieuw kan uitvinden? We turen naar de Cypriotische horizon met Jelleke Veenendaal... oud-VVD-kamerlid en Cyprus-kenner. Op je telefoon kijken in de bioscoop. Onbeschoft, zou ik zeggen. Maar bij de film App, die vanavond in première is gegaan... mis je wat als je het niet doet. En of dat leuk is, horen we straks. En wie wil er geen 100.000 euro van Bill Gates krijgen? Dat kan voor degene die een condoom bedenkt die mannen heel graag dragen. We gaan ook op Heksenjacht in Roermond. Dit allemaal het komende uur, maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 25 maart. We hebben het vaker gezien in Brussel. Pas diep in de nacht kwam er een oplossing, nu voor Cyprus, op het allerlaatste moment. Het is een grote nacht, Het is een grote hey? avond. We hebben letterlijk de mogelijkheid van faillissement. Ik ben blij te kunnen dat de Eurogroep heeft een nieuw politieke overeenkomst met de Cypriot autoriteiten op de elementen die nodig zijn voor een aanpassingsprogramma. De op één na grootste bank, de Leikie Bank, wordt opgedoekt. Klanten van die bank raken al het spaargeld boven de 100.000 euro kwijt. We hebben een deal waar iedereen achter staat... die het probleem nu ook echt bij de kern aanpakt. Er zijn namelijk twee hele grote banken die in hele grote problemen zitten. Uh, en met deze oplossing pakken we dat veel gerichter aan. Dus ik ben daar zeer tevreden over. Klanten bij de grootste bank, de Bank of Cyprus... raken een deel van het spaargeld boven de 100.000 euro kwijt. Schattingen gaan uit van 40%. De grote architect achter het plan is Duitsland dus geloof ik dat gevonden ergebnis is richtig want de toestand was zo scherp geworden Hadden wij geen oplossing gevonden dan staat het niet in voor de gevolgen nog voor Cyprus nog voor de rest van de eurozone dus wij moesten handelen en dat kon alleen op dat niveau gebeuren tonight uh, is a good night for Cyprus and the... Eurozone. Maar dat ze er hier in Rusland niet blij mee zijn, dat mogen duidelijk zijn. Er staan vele miljarden Russisch geld op die, die twee banken. En ja, daar gaat dus een hele hoop verlies geleden worden. We zijn een Cypriot. We pass everything. We are ons give our blood for our country. Everything is gonna our my friend. We like to work in me, so I am sure we're going up again. Thank you Voorlopig dus geen faillissement voor Cyprus, maar wel voor voetbalclub Veendam. Een laatste poging om de vereniging van de ondergang te redden is mislukt. Zo maakte de club vanmiddag bekend. Geen betaald voetbal meer in Veendam en Oost-Groningen. Er is iets gebroken. Geen lange leegte meer. Het werd een zeer emotionele persconferentie. Ik heb een berichtje gehad van een supporter. En die schreef, als Veendam sterft, dan sterft er iets wat ons erg lief is. Afscheid hebben we ook moeten nemen van Herman Emmink. De overleden zanger en presentator is vooral bekend van het tv-programma Wie van de Drie. Mijn naam is Esther Kerkdijk. Mijn naam is Esther Kerkdijk. Mijn naam is Esther Kerkdijk. Mijn naam is Esther Kerkdijk, is Esther Kerkdijk. ik ben assistente-opticienne. Ik doe dit werk 3,5 jaar in Hengelo. Ik help klanten om een juiste keuze te maken voor hun bril. Was getekend Esther Kerkdijk. En natuurlijk van zijn vertolkingen van het overbekende Tulpen uit Amsterdam. Wat mijn mond niet zeggen kan, Tulpen uit Amsterdam. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Tulpen uit Amsterdam. Dan heeft mijn collega Anouk Thijssen alvast de kranten van morgen voor ons gelezen. Anouk. Goedenavond. De spoorloze buit uit de Rotterdamse kunsthal... is veel minder waard dan tot nu toe werd aangenomen, staat morgen in de Telegraaf. Drie van de zeven geroofde werken blijken geen schilderijen, maar tekeningen te zijn. Volgens de krant verklaarde een aantal taxateurs onafhankelijk van elkaar... dat de waardeschattingen niet kloppen. De twee gestolen Monets en de Picasso zijn tekeningen die per stuk enkele tonnen opleveren. Het schilderij van Gauguin is te hoog ingeschat omdat het om een vroeg werk van de schilder gaat. De doeken van Matisse en Freud zijn wel duur... en het schilderij van Meijer de Haan is uniek. Maar daarmee komen de experts niet boven de 20 miljoen euro uit... terwijl in verschillende media eerder werd gesproken... over bedragen van boven de 100 miljoen euro. Trouw heeft gesproken met een deskundige... op het gebied van museumbeveiliging, Ton Kremers. Hij is vooral verbaasd over het hoge aantal museuminbraken... de afgelopen tijd. Vijf inbraken in vijf maanden tijd. Volgens de expert kwamen bij alle musea de dieven redelijk makkelijk binnen. Kremers denkt dat het bij vier inbraken om ordinaire rovers gaat... die uit dommigheid iets stelen. Alleen de inbraak bij het museum in Venlo past niet in dat rijtje thuis. Daar zijn drie reliefs van Jan Schoonhoven gestolen. Die kan je niet zomaar kwijt, zegt Kremers. Hij ziet daar een diefstal op bestelling van een verzamelaar... als enige mogelijkheid. Het AD komt nog even terug op het antipestvoorstel... van staatssecretaris Dekker. Volgens de krant is er heel wat werk te verzet in dit land... maar is dit kabinet geen gebrek aan daadkracht te verwijten. Het gaat nu bij wet het pesten uitbannen. Volgens de krant kan geen zinnig mens hier tegen zijn... maar de vraag is of dat bij wet moet worden geregeld. Natuurlijk kan pesten jongeren voor het leven beschadigen. Dat betekent dat scholen en ouders er alert op moeten zijn. Maar een wet is niet het antwoord, schrijft het AD. Het kan zelfs de illusie wekken dat het probleem is opgelost. En dan is het omgekeerde bereikt van wat de bedoeling was. Spits schrijft over een alternatief voor ademtesten... bij drugscontroles langs de weg. De krant spreekt over levende drugstesten, mensen dus... De medewerkers van Drugsexpertise Nederland zijn zo'n groot succes... dat ze steeds vaker door de politie worden ingeschakeld. Ademtesten kunnen drugs niet aanwijzen. De medewerkers van Drugsexpertise Nederland zijn getraind om te zien... of automobilisten pupillen als schoteltjes hebben... versuft zijn of juist heel druk... Natuurlijk zitten ze er ook wel eens naast, vertelt een woordvoerder in Spits. Dan wordt er een bloedtest gedaan op het politiebureau. De Volkskrant schrijft dat het CDA in Lingewaard de strijd wil aanbinden met hondenpoep. Het plan houdt in dat de dierenartsen wangslijm afnemen bij honden. Daarna wordt het DNA-profiel opgeslagen in een databank. Zo kan de controleur bij een niet-opgeruimde hondendrol altijd achterhalen wie de eigenaar is. Nou, dat is technisch zo gebeurd, maar vanwege de privacy van de eigenaren... mag dat niet zomaar. Eigenaren moeten vrijwillig meedoen. Volgens het CDA moet sociale controle de rest doen. En daarom krijgen de honden een opvallende goudkleurige penning. Het plan komt volgende maand in de gemeenteraad aan de orde. En dat is niet op 1 april verzekerd. Boeien. Anouk, dankjewel. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem maakte vandaag een misstap. Of hij is helemaal verkeerd begrepen. In ieder geval is er onrust op de financiële markt ontstaan... na uitspraken van Dijsselbloem over het Cyprus-akkoord. De beurzen in Europa zijn hierdoor lager gesloten. We gaan naar Den Haag naar politiek redacteur Hans Andringa. Hans, wat heeft Dijsselbloem precies gezegd? Dijsselbloem gaf vanmiddag een interview aan het persbureau Reuters en aan de Financial Times. En uh, Dijsselbloem zei daarin dat de manier waarop wij de problemen in Cyprus hebben opgelost... hoe we de banken daar hebben aangepakt, dat uh, is een blauwdruk voor uh, toekomstige problemen. Dus uh, banken kunnen blijkbaar uh, failliet gaan. Uh, spaarders kunnen hun geld kwijt, uh, kwijtraken. En uh, er wordt dus ook een flinke prijs uh, betaald. En ja, dan zie je meteen een reactie op de beurzen. Uh, er was meteen een soort van koersval. Want als spaargeld nergens meer veilig is... Ja, dan kan in wezen overal in Europa een bankrun uh, ontstaan. Tenminste, dat is de vrees van uh, beleggers. Ja. En uh, ja, dan neemt uh, even later Dijsselbloem uh, zijn uitspraken wel terug. Ja, heel snel was hij erbij om dat weer recht te zetten. Ja, maar toch te laat. En daar komt bij, hoe vaak kan je dat doen? Want uh, vorige week... Toen zagen we de eerste deal met Cyprus. Uh, nou, dat bleek toch niet helemaal... goed uit te pakken. Uh, een week later... na heel veel onrust komt er dan een tweede afspraak. En dan vervolgens... komt uh, zo'n er, uh, zo uitspraak eroverheen... Van dat het een blauwdruk zou zijn... voor toekomstige bankenproblemen. En de problemen bij die banken... die zijn nog lang niet opgelost. Want overal in Europa heb je nog wel met banken... met slechte leningen... met een uh, verkeerde balans. Kortom, uh, dat roept veel vrees op bij beleggers en zeker bij de financiële wereld. En kritiek denk ik ook wel voor Dijsselbloem. De vraag is, je zei het zelf al, hoe vaak kan, je dit doen? Hoe vaak kan hij zich dit soort vergissingen... om het maar even zacht uit te drukken, permitteren? Ja, dit is natuurlijk al één keer te veel geweest. Uh, in Nederland vallen de reacties nog wel mee van... Uh, nou ja, niet zo handig en uh, uh, niet zo voorzichtig. Maar als je meer internationaal kijkt... dan uh, schrijft iemand in de Financial Times... dat het hoog tijd wordt dat het de baan van Dijsselbloem zou gaan kosten. Dit soort, uh, soort uitspraken. Uh, een ander van de Wall Street Journal die schrijft dat Dijsselbloem... een verbale bom heeft laten vallen op de financiële markten... En uh, een Reuters-journalist uh, schreef in zijn blog een, uh, een stuk onder de titel De Dijsselboom. Principle. En dat principe houdt volgens hem in dat spaarders in feite beleggers zijn. Je steekt geld in banken die dat misschien niet meer terug gaan betalen. En hij noemde dat interview vandaag van Dijsselbloem... een schoolvoorbeeld van politieke incompetentie. Oh, dat is niet mals allemaal. Als we even los van de kritiek op Dijsselbloem... kijken naar de afspraken die gemaakt zijn met Cyprus. Hoe wordt daar in Den Haag op gereageerd? Ja, dat is voorzichtig optimistisch. Ze zijn blij dat er in elk geval een deal ligt. Maar als je kijkt aan de vooravond van het debat... dat morgen hier in de Tweede Kamer over uh, gehouden gaat worden... dan zie je dat naast dat voorzichtige optimisme... vooral uh, wel vraagtekens zijn wat precies de details zijn... over deze nieuwe Cyprus-deal, wat het allemaal gaat betekenen... en hoe zeker het allemaal is dat die afspraken zoals ze gemaakt zijn... ook tot het goede resultaat zou gaan leiden. En veel mensen... Ze kijken dan naar het Internationaal Monetair Fonds. Dat die als een soort onafhankelijk scheidsrechter moet kijken. Of het inderdaad in de toekomst allemaal zo gaat. Zoals het nu is afgesproken. Nou, antwoord op al die vragen en uh, wat dit allemaal voor Dijsselbloem betekent. Morgen bij het debat in de Tweede Kamer. Hans-Andringa, dankjewel. Alsjeblieft. Bij mij in de studio Jelleke Veenendaal. Goedenavond. Goedenavond. Welkom. Uh, u bent oud VVD-Kamerlid en heel regelmatig bezoeker van Cyprus. Het getergde eilandje. Vertelt u ons, hoe voelt de gewone Cyprioot zich op dit moment? Die zal zich uitermate belazerd voelen. Niet belazerd door ons, maar gewoon omdat hij een toekomst krijgt... waar hij geen pijl op kan trekken. Maar daar wijst hij geen uh, dader bij aan, om het maar even ja, zo te zeggen. Jawel, op het moment natuurlijk wel. Op het moment zijn wij allemaal schuld, omdat we hun dat aandoen. Maar ik denk dat over een tijdje ze wel zullen begrijpen... dat als we dit niet gedaan hadden, het nog veel erger geworden zou zijn. En hebben ze niet ergens een moment van zelfreflectie dat ze denken... goh, misschien hebben we het niet zo goed georganiseerd hier tot op heden? Nee, dat, dat, is, dat komt denk ik ook wel uit het verleden voort. Het is natuurlijk toch altijd een soort communistisch geleid land geweest. En daar, daar denk je nooit echt over na, van wat gebeurt er nou allemaal om me heen... want het wordt allemaal voor je geregeld. En dat, daar moeten ze nu door de zure appel heen bijten. Zijn ze ook teleurgesteld in de Russen? Ja, want ze hebben natuurlijk gedacht vorige week... van nou, we gaan even naar die rust en die helpen ons wel. En eh, achter de hand hadden ze de olie- en gasvoorraden... die ze denken te hebben, waarvan ik denk dat ze die helemaal niet zo zeker hebben. Maar dan daar hebben Kan we... daar een discrepantie over bestaan of ze er wel of niet zijn? Nou ja, het, het schijnt helemaal nog niet zo enorm uitgezocht te zijn. Hè. Hmm. Zodra er ergens gas of olie geroepen wordt, dan is iedereen wild enthousiast. En uh, Ik heb ook met mensen op Cyprus toen gesproken. Die zeiden van nou, joh, over twee, drie jaar hoeven wij nergens meer wat voor te betalen. Eten, drinken, graag. Dus alles gratis, oh want we hebben zoveel olie en gas. Ja, en, en dat is nog helemaal niet zo duidelijk. Het is allemaal buiten de territoriale wateren. Dus het is een gebied waar ze met drie, vier landen uh, moeten gaan verdelen. Die moeten het dan ook allemaal constant met elkaar eens zijn. Dus eh, binnen het eiland krijgen ze het nog niet met, voor elkaar met twee nationaliteiten. Dus dat is heel moeizaam, denk ik. Ja. Nu wordt de financiële sector uh, op Cyprus eigenlijk volledig uitgekleed. Maar het mm -hmm. was disproportioneel groot ten opzichte van de economie in, uh, in, op Cyprus. Um, wat blijft er dan eigenlijk nog over? Bijna niets bijna niet. Ze hebben een klein beetje landbouw. Ze hebben, ze hebben olijven, olijfolie. Uh, ze hebben wat wijn. Uh, he, dus, dus de normale groentes en aardappelen. Dat zullen ze allemaal best wel redden. En vlees. Maar, maar een echte economie waar je geld mee kan verdienen, die hebben ze niet. Want ze hebben altijd alleen maar op die bankensector gestaan. Dus geen dienstverlening? Geen ja. uitgebreid toeristisch sector? ook. Nou, de toeristische sector is ongeveer 12 procent van wat ze, wat ze binnenhalen. Dat is eigenlijk altijd goedkope, goedkope toerisme geweest. He. Easy jet erin en, en niets Zoveel geld uitgeven. Dus dat, dat is niet om heel veel geld mee te verdienen. Als je grotere, duurdere toerisme er naartoe zou willen brengen, dan zul je eerst weer moeten investeren. En dat hebben ze op dit moment Daar niet. Hebben, dat dus dat gaat niet. niet nee. Nee. En al die mensen die in die bankensector werkten. Gaan die hun baan kwijtraken, moet ik dat zo zien? Nou, bij de, eh, de, bij de NOS werd vandaag doorgegeven dat ze verwachten... vooral de Leikiebank, want die gaat natuurlijk helemaal weg... en daar praat je over 2.500 mensen. Dat lijkt op een heel... bevolking van? Ja, van 750.000, 800.000. Kijk, Als wij over 2.500 mensen praten, dan zeggen we ook al... jonge, jongen, jongen die arme mensen. En, en waar moeten ze een nieuwe baan vinden? Maar in dit soort situaties is het natuurlijk nog veel meer. Want 2.500 op 750 ja. of op 16, 17 miljoen... is natuurlijk nogal een verschil. Ja. Zijn, ze al, uh, zijn de Cyprioten al in staat om, uh, om naar de toekomst te kijken... of is dat een station waar we nog niet zijn aanbeland? Nee, ik denk dat we daar nog niet bij zijn aangeland. Ik denk dat ze eerst moeten, moeten accepteren... Moet, eerst moeten, moeten bijkomen van de schrik... en moeten accepteren van wat is er nu over? He, heb ik, had ik twee, drie ton, heb ik die nog? Uh, stonden die precies verkeerd, namelijk op één rekening... of had ik ze keurig verdeeld? Dat, daar heb ik geen idee van hoe, hoe slim mensen geweest zijn... hoe ze ingespeeld hebben op dit soort situaties... Of ze zo nuchter ernaar keken. Of dat ze gewoon gedacht hebben van ons kan helemaal niks gebeuren. Want dat schijnen de Russen dus echt gedacht te hebben. De Russen schijnen gedachten hebben van hun kan helemaal niks gebeuren. Uh -huh. En je praat dan zo ongeveer over geldstromen, zeg maar Cyprus in en er weer uit naar Rusland van zo'n 85 miljard. Of 85 miljoen, sorry, met 85 miljoen per jaar. Wow. Dus het geld ging vanuit, vanuit Rusland naar Cyprus toe. Dan werd er een, een Cypriotische BV opgezet. Op dat moment was het dus een Cypriotisch bedrijf. En dat investeerde zogenaamd weer naar Rusland. Dus je kan op de Russische balans precies kijken... dat het een van de grootste investeerders is in Rusland. Maar dat zijn gewoon de Russen zelf, die het geld ronddraaien. Ja, daar hebben ze helemaal niks aan. Nee. Als u uh, um, het land mocht adviseren hoe ze zichzelf opnieuw zouden kunnen uitvinden... waarvan zou u zeggen, ga daar maar op focussen? Nou, als, uh, uh, opnieuw uitvinden, dat zou ik het dan niet noemen. Ik zeg, ga, zou ze eerder zeggen, ga terug naar je oude verhaal... en probeer uh, toch het eiland op een of andere manier weer samen te krijgen. Het Turks gedeelte en het, en het Griek-Cypriotische gedeelte. Oh ja, het klinkt heel raar, maar... Uh, op het moment dat. Dus ze praten elke maand met elkaar. Hè, al die jaren elke maand. En De ene keer ben je er dichterbij. En de andere keer weer wat verder vanaf. Maar als ze dat zouden doen. Dan komen er ook heel veel middelen vrij. Want de Wereldbank heeft heel veel geld daarvoor neergezet. Europa, Turkije zelf. Want die staat garant voor heel veel activiteiten. Mm. Dus dat zou in ieder geval zo zijn dat er economie op gang komt. De markt wordt groter. Want het eiland is dan ook groter. Dit is een prachtige speling van het lot. Helemaal de ondergang ja, in. En als dan gedwongen zo... bij elkaar komen? Nee, nee, nee, nee. Want dan zou ik er niet voor zijn. Niet gedwongen. Je moet, ze moeten zelf inzien dat dat een optie zou zijn. Dwingen, een Cypriot dwing je tot helemaal niets. Daar ben ik <lacht> langzamerhand wel achter. Je moet, je moet ze proberen om de brei te brengen en dan te happen. En wat ze ook hebben, wat nog wel een hele grote sector is... en die blijft waarschijnlijk ook nog wel intact... is dat heel veel schepen onder een Cypriotische vlag varen. Mm -hmm. Dat is ongeveer het tweede land van de wereld waar dat gedaan heeft. Van de Grieken zijn ze naar Cyprus gegaan toen daar niet meer zo goed werkte. En die schepen hebben nog steeds het nadeel dat ze de Turkse havens niet in mogen... vanwege het, eh, het, het probleem wat ze met elkaar hebben. Als dat dus ook opgelost is, dan heb je in ieder geval... Eh, die schepen kunnen dus ook de Turkse havens in. Dat is toch een grote markt, want vanuit Turkije gaat veel weg. En je hebt de bufferzone niet meer nodig waar de Verenigde Naties zit. Dat kost per jaar 60 miljoen. Daar betalen de Cyprioten en de Grieken, allebei noodlijdende landen, 60 procent van. Dat hoeven Zo, ze dan ook niet meer uit te geven. Mooie kostenpost meteen. Ja. ja, dus nou, ik dacht bij mezelf, dat is misschien wel een optie... want veel andere, andere opties zie ik niet. Nee, dat ze u nog niet gebeld hebben als adviseur. Ja, dat zullen ze vast nog doen. <lacht> Verwacht u eigenlijk dat veel Cyprioten onze kant op komen? Dat ze denken, nee, dit... Uh, nee, nee, hebben ze niet nodig. Ze zullen hooguit naar Engeland gaan. Want de meeste Cyprioten hebben een Engels paspoort. Het was altijd een Engels eiland tot 1963. 60 of 63, dat weet ik niet precies... Was het was een Engels eiland en daarom hadden ze Engelse paspoorten. Dus heel veel Cyprioten die nu op Cyprus zijn, hebben nog steeds het Engelse paspoort. Tot slot nog eventjes: als de banken weer open gaan, wat verwacht u dat er gebeurt? Een run op het geld. Die gaan proberen alles weg te halen wat ze, wat ze maar kunnen. Dat, dat kan niet anders. En ik, ik, ik zag net ook op het nieuws dat ze ze nog langer dicht gaan houden. Omdat, omdat, omdat ze, ze dat daar gewoon voor bang voor zijn. Ja, ja Tot donderdag. Jelleke Veenendaal, dank voor uw bijdrage. Graag advies. Son, James Morrison. Wie een condoom weet te ontwikkelen dat mannen liever wel dan niet dragen, kan zomaar 100.000 dollar krijgen van niemand minder dan Bill Gates. Hij wil daarmee de kans op HIV en ongewenste zwangerschappen verkleinen. Ik begin vanavond alvast een brainstormsessie met Theodor van Boven van de Condomerie in Amsterdam en Paul Sandkelf van Stop Aids. Nou, heren, goedenavond. Welkom. Goedenavond. Theodor, ik begin even bij jou hier in de studio. Je runt in Amsterdam de condomerie. Een winkel met alleen maar condooms in alle soorten en maten. Ja. Een condoom dat mannen liever wel dan niet dragen. Is dat een utopie of ja. ligt dat in het verschiet? Nou, het lijkt mij een utopie. Ik denk niet dat uh, mannen, uh, ik, als ik mogen kiezen, dan uh, willen ze geen condoom. Dat weten we. Maar er zijn wel mensen die komen binnen bij ons... en die hebben dit, het knelt, of het zit er ruim, een paar... Mm -hmm. Of het uh, stinkt maar meestal dat het knelt. En ik wil tegen de vrouwen in Nederland zeggen dat soms mannen best nog wel gelijk kunnen hebben. Het zijn niet allemaal aanstellers. Nee, het zijn niet allemaal <laughs> aanstellers. Maar uh, daar is een oplossing voor? Iets op maat? Ja, en wij hebben dat. Ah. En uh, ja, dus. Ik <laughs> ja, kan er niks aan doen. Goed ja. te weten, wat vind je van het plan van Bill Gates? Dat hij nou, 100.000 euro uitlooft voor de, de geniale uitvinding. Nou ja, één, het is een beetje weinig. Uh, Even voor zo'n nieuw condoom, ik weet hoeveel dat kost, dan zit je zo op de 10 miljoen dollar. En toch vind ik het ontzettend sympathiek. Dat uh, mensen denken na. En die, en die website Impatient Optimist vind ik ook heerlijk. Ik ben zelf ook enorm ongeduldig en toch uh, optimistisch. Dus spreek me dan aan. En uh, alleen niet, uh, Bill Gates is volgens mij voor Afrika meer, meer op Afrika gericht. Uh -huh. En Afrika is arm. Uh, ik denk dat het goed is dat uh, mensen uit Afrika hun ideeën inbrengen. Maar er is in 91, 1991, was er al een uh, groot project in Oeganda. En daar had je een verschrikkelijke aids-epidemie. Oma's met twintig kleinkinderen, want uh, de rest was uitgestorven. Mm -hmm. En een landbouwprofessor, professor Dr. Walter Kip, een uh, echte Duitse. Uh, goede fvo uh, uh, professor die heeft een plan gemaakt... want hij wilde die, die HIV-prevalentie, die, die zwangere vrouwen... 40% van de zwangere vrouwen had HIV, zou doodgaan. Hij wilde er wat aan doen. Hij heeft een plan gemaakt over 14 jaar heen. Binnen zeven jaar hadden ze teruggebracht, de statistiek, naar 14%. Zonder medicijnen. En Een van de dingen wat ze deden... was luisteren naar de bevolking, praten met de bevolking... en die wilden bijvoorbeeld ietsje sterkere condooms... vijf stuks in een pakje, een pakje wat je... Makkelijk in je zak kon doen. Een bruine kleur. Een het, bruine een kleur. Een bruine kleur, uniek. En een lichte uh, witte chocoladegeur. Nou, ik vond het echt, toen ik het pakje zag, <lacht> ik vond het gewoon briljant. <lacht> en uh, mede ook, uh, omdat ze... Ze hebben het gewoon voor elkaar gekregen. Hè, in zeven jaar tijd, die, die, die, die, uh, die statistiek. En waarom heeft gebouw. dit geen navolging gekregen als het zo populair is? Um, soms begrijp ik niet dat uh, mensen niet goede ideeën jatten. Uh, gewoon, of kopiëren. En uh, misschien komt het wel omdat hij in de landbouw zit... en niet in de gezondheidssfeer. Beetje out of the box uh, denken. Ja. Uh, Paul Sandkau van Stap Aids Nou. Is, uh, is het condoom nog steeds de beste remedie tegen hiv? Ja, het is een heel uh, effectief uh, manier om uh, zwangerschappen en, uh, en hiv te voorkomen... en bovendien heel goedkoop ook nog... Dus, en, uh, ja, en heel veel mannen weten inmiddels ook wat de consequenties zijn van het niet dragen daarvan. Dus uh, ongewenste zwangerschappen en een uh, potentieel dodelijke ziekte. Waarom willen ze het dan nog steeds niet dragen? Kijk, dat is universeel. De weerstand tegen condoom, dat vind je overal uh, ter wereld. Het is gewoon simpelweg leuker zonder condoom. Maar ja, um, het, is, het, is, het, is, het is heel begrijpelijk dat die weerstand bestaat. Maar. Um, ja, het is denk ik ook wel mogelijk om te kijken of je het speelplezier, om het zo maar eens te zeggen, kan vergroten via het condoom. En dat vind ik ook het geniale van het idee van, van, van Gates, dat, dat hij nu deze prijsvraag heeft uitgeschreven. Ik vind het echt. Ik vond, ik zag het een paar dagen geleden voorbij komen en ik vond top, heel goed, iets wat we al heel lang hebben. En houd het maar eens tegen het licht weer. Ja, maar daar, daar bent u uiteraard over gaan mijmeren de afgelopen dagen. En toen bent u al op een geniale ingeving gekomen, hoop ik. Nou, ja, dan, dan, dan zou ik dat nu moeten gaan insturen, <laughs> denk ik. Ik heb wel over na zitten denken, hoor. Ik, ik dacht wel van, nou goed, je zou om te beginnen condooms kunnen ontwerpen... die sneller omgaan. Dat is misschien een idee. Sneller nou. omgaan. Ja, die uh, minder... Je minder, dus, die, uh, die, uh, uh, moet een condoom afrollen, maar misschien kun je een condoom bedenken... die wat sneller over de penis geschoven kan worden. Misschien uit een spuitbus of zo. Een soort lak. Ik zit ook mee te denken. Sorry, ja, nee, dat is voor. goed. Ja, <laughs> ja. Nee, die bestaat ook. In, in concept en dit, wat uh, Paul Zandkel bedoelt, dat heeft bestaan. Dat heet Ision. Dat was een, uh, ga ik het even in het Engels zeggen, een bidirectional condom. Het was een gevouwen condoom van een heel dun materiaal. En dan kon je aan twee kanten kon je dat uh, omdoen. Maakt niet uit. En dat vouwde dan eromheen. En uh, alleen het is mislukt. Maar dat... Want nou, omdat het heel moeilijk is. Uh, dat, was, uh, ja, dat was... Een, een soort last, hogere wiskunde? Uh... Nee, de, de productie... Uh, je moet het produceren op grote schaal. Dan praat je over miljoenen stuks. Uh, dat moet je goed in je vingers hebben. Als je dat, dat lukte hen niet. En er zat 10 miljoen, dat, Ook daarin zat 10 miljoen dollar. Want dat kwam via een NGO. Ik dacht Paz uit uh, Amerika. En die had dat... Uh, op tafel gelegd om te produceren. Zag er prachtig uit. We hebben nog steeds mensen die er naar vragen. Paul Sandkel, is het zo dat het uh, proberen te veranderen... van uh, uh, mentaliteit of gedrag... dus dat je per definitie een condoom ontdoet... is dat uitgeput? En is het zo dat we ons echt volledig zouden moeten gaan focussen... op het gemak van een condoom? Nee, ik denk niet dat dat uitgeput is. Want je ziet dat het communicatieprobleem rond condooms ook nog heel groot is. Dat geldt, dat geldt hier en dat geldt daar. Ik bedoel, het, het, het hebben van het condoom wil niet zeggen dat je het ook gebruikt. Ik bedoel, niet voor niets hebben we in Nederland ook campagnes gehad... gericht op jongeren om eh, te praten over het moment... waarop je uh, over condooms kan beginnen. Dus dat geldt daar ook. Dus ik bedoel, daar valt heel veel wat winst te halen. Is het daar nog steeds... Of ik, We praten nu over Afrika bijvoorbeeld. Is het daar nog ja. steeds een kwestie eerder van uh, niet, niet kunnen of niet willen? Uh, beide. Ja, het is bedoeld is het is uh, niet niet kunnen. De vrouw kan het vaak niet afdwingen bij de bij de man. Mm -hmm. uh, en, en de man die wil het vaak niet. En dat is, uh, dat is het, het grote probleem. Ik niet wil zeggen dat het in sommige delen van Afrika wel goed gaat hoor. Maar ja, het is wel een groot probleem. Dat, uh, het, het, het, het, het, hè, als, als je als vrouw vraagt, uh, doe een condoom om, ja, dan wordt het toch als een soort mode van wantrouwen gezien. Van, uh, dat die man buitenechtelijke seks zou hebben. Wat in sommige gevallen toch ook wel zo is. Ja, nou ja, goed, dus dat is toch echt wel een probleem? Ja, begrijp ik. Nou, Theodor, nog even terug naar jou. Er zijn in het verleden meerdere pogingen gedaan. Je had het al over de milde chocoladesmaak en bruine condoom die succesvol was. Ik heb ook gehoord dat jij iets weet over een origami condoom. Origami condoom? Ja, dat is wat in dat uh, voorstel staat. Ja? ja, ik zag een soort uh, ja, bijzonder en, en Batman en Robin-achtig uh, duo... zag ik een uh, origami condoom presenteren in Den Haag op de vrouwenconferentie. conferentie Nou, het was fascinerend. En ik geloof dat zij ook meedoen. En zoals ik dat zag, zag het eruit als een soort siliconen... Uh, doorzichtig siliconen uh, hoesje... wat je als vrouw vaginaal of als man anaal uh, kon inbrengen... En uh, dat dan een bepaald stimulerend effect had. Ik vond ze uitermate overtuigend in hun presentatie. En uh, ik ben ook heel benieuwd wanneer het eerste prototype op de markt komt. Maar ja, zo heb je dus heel veel uh, ideeën. Ja. En, uh, ik vind toch dat we moeten zeggen dat uh, wat er nu is... in Nederland in ieder geval, is heel veel uh, ellende kan voorkomen worden... met een beetje goed advies. Ja, een beetje begrijp ik. Paul Sandkau, ja. tot slot nog even. Uh, heeft u hoge verwachtingen van deze prijsvraag van Bill Gates? Uh, ja, nou, je weet nooit wat er naar boven komt drijven. Ik vind het altijd goed, uh, wat ik al zei... om dit soort dingen gewoon weer tegen het licht te houden. En uh, ja, ik bedoel, als... Ja, je, je weet het gewoon niet. Misschien krijg je straks wel een condoom die een man al aan kan doen. Ook al is een penis slap. Of uh, misschien krijg je wel een, uh, een condoom met gejager met, met, met erin. Zodat je altijd uh, beter presteert dan zonder condoom. Dat dus zijn allemaal dingen waar je aan kan denken, denk dat, ik dan. Dat uh, dus zou ze denk ik wel over de streep trekken. <laughs> dat klinkt heel goed. Theodor van Boven, Paul Sandkal. Hartelijk dank beiden voor jullie bijdrage. Graag gedaan. Ja. That softly reminds me Tonight I'll park out on the hill And wait until they find me You're slipping through the ether a voice is coming through So keep me in your heart tonight And I'll save my life Give my love, Bruce Springsteen. Bij Wie is de Mol kon je al meespelen op het zogenaamde tweede scherm... maar ook tijdens De Wereld Draait Door... en Paul en Witteman is het altijd een drukte van belang online. Een tweede scherm bij een film was er nog niet eerder tot vanavond. Goedenavond, Bobby Boermans. Goedenavond. Regisseur van de film App, die vanavond in Tuschinski... in Amsterdam in première is gegaan. Je bent daar nog steeds. Waar is enthousiast, jouw publiek? Ja, tot nu toe de reacties die ik heb gekregen zijn allemaal heel positief. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit, want het is een première publiek. Maar alle reacties zijn tot nu toe heel positief. En dan, dan zit je in de zaal en dan zit iedereen ook op zijn telefoon te turen, begrijp ik dat goed? Zo werkt het inderdaad. Nou zat ik zelf vanavond niet in de zaal, want ik liep alleen met de ijsberen achter de deur. Durft je niet in de zaal te zitten? Nee, dat is echt het meest verschrikkelijke wat er is, in je, in je eigen première in de zaal te zitten. <laughs> Lijkt me ook verschrikkelijk, maar goed. Um, jouw film is de eerste film ter wereld met een zogenaamd tweede scherm. Uh, voor iedereen die dat nog nooit heeft gezien of gebruikt, leg het alsjeblieft even aan ons uit. Hoe werkt dat? Nou, het, het werkt eigenlijk, uh, je, je downloadt een app op je telefoon. En in die app zit een, uh, een onhoorbaar uh, watermerk uh, verstopt. En wat hij op die manier kan doen... is jouw telefoon synchroon laten lopen met het bioscoopscherm. Uh, waardoor je eigenlijk op je telefoon extra materiaal krijgt te zien... en extra plot verhaallijntjes krijgt te zien... Uh, tijdens dat je in de film zit. Het lijkt mij een, um, een overdaad aan impulsen als ik het zo hoor. Te veel dat, informatie dat, voor mij. Dat, dat is het ook een beetje. Maar zie je iets wezenlijks... Ik, ik kan het me bijna niet voorstellen. Namelijk. Dus als ik even wegkijk van het grote scherm in de bioscoop, zie ik iets anders op mijn telefoon. Nee, hoe het, hoe het precies werkt, is. Uh, je krijgt eigenlijk, het is niet zo dat tijdens de film dat je hele telefoon uh, de hele film aanstaat. Maar je krijgt eigenlijk tijdens de film een stuk of 30 momenten. Uh, en dan gaat je telefoon eerst trillen. Dus dan weet je, oké, okay, op dat moment moet ik naar mijn telefoon kijken. Mm -hmm. En dan krijg je eigenlijk door de film heen krijg je steeds uh, de, ja, kleine uh, plotpuntjes. Dus het kan verschillen van graphics of een, een scène die doorloopt op je telefoon. Um, of uh, tekstberichtjes die de karakters naar elkaar sturen. Maar gebeurt, dus op... gebeurt er nog wat op het grote scherm op het moment dat je zeg maar extra impulsen krijgt op je telefoon? Ja hoor, dat, dat loopt gewoon door. De, het, het, je, je moet het zien als gewoon zeg maar, een normale film, waar je eigenlijk gewoon tijdens de film extra materiaal op je telefoon krijgt. Dus, en het enige wat we gedaan hebben, is, is de film soms iets langer gemonteerd, zodat je niet belangrijke plotpunten mist op het moment dat je op je telefoon zit te kijken. En houd ook die, die extra informatie op je app, houdt dat dan op op het moment dat je weer geacht wordt naar het grote scherm te kijken, zodat je weet dat je terug moet kijken? Ja, en ja, dan schakelt hij eigenlijk weer terug naar een soort basisstand. En uh, ja, dan gaat je oog eigenlijk automatisch weer terug naar het grote bioscoopscherm. Science fiction. Ab Zacht, filmrecensent van het AD. Goedenavond. Goedenavond, Eva. Uh, goedenavond. Je hebt de film al gezien vanavond. Je had ook je mobieltje in de aanslag erbij? Nou, ik heb hem vorige week al gezien. En ah. ik heb uh, niet zo'n smartphone, ik heb een Fred Flintstone-mobiel. Maar ik heb in de... <laughs> In de zaal gezeten naast een jonge man die zijn iPhone op zijn knie had uh, gelegd. Dus ik heb het via zijn knie uh, kunnen volgen. En om het heel kort samen te vatten: ik vind het een voorkomen overbodige gimmick. Echt? Zat er niks extra's aanvullends bij wat de film nog meer diepgang gaf of interessanter maakte? Nee, uh, spielerij, uh, zo zie ik het. Bovendien heeft hij geloof ik ook niet nagedacht aan mensen die een leesbril gebruiken. Want uh, wat moet je dan doen in de zaal met, met de gewone en een leesbril? Moet je die op en af zetten? Ja. Het leidt af, het is storend. Ik haat mensen die in de bioscoop met een mobiele telefoon uh, aan de gang zijn. En nu zit je bijna gedwongen met een zaal vol uh, uh, nerds, laat ik het zo maar zeggen... die uh, de hele tijd maar zitten te pielen met hun telefoon. Onzin! En het lullige is, de film heeft het niet nodig. De film is sterk genoeg. Dus waarom zou je met deze extra truc mensen naar de bioscoop lokken? Nou, dat was al een, een compliment verpakt in een ja, heldere kritiek. We gaan even naar Emma Curvers. Goedenavond. Goedenavond. Je bent hoofdredacteur van filmblog Sineville. Uh, had net het tweede scherm voor jou wel toegevoegde waarde of niet? Um, ja, ik vond het uh, wel een extra ervaring uh, toevoegen. Um, er waren af en toe extra dingetjes die je inderdaad meekreeg door bijvoorbeeld een, een sms'je. Maar ik ben het wel met Absacht eens dat het uh, ook zonder de, de extra app had gekund. Ook zonder dat is het een, uh, een bijzonder leuke film om te zien. Dus is dit iets wat we uh, vaker moeten gaan doen? Of is het eigenlijk gewoon heel erg leuk om te ontdekken dat het tot de mogelijkheden behoort... maar dat het niet nodig is wat jou betreft? Nou ik vond het um, bij deze film toevallig ook erg bij de inhoud passen. In de film speelde telefoons een hele grote rol en uh, gaat dat ook helemaal mis. Dus het heeft ook nog wel een beetje een, een knipoog dat je dan juist dan de hele tijd met die telefoon zit te rommelen. En, en de mensen in de film doen dat ook en daardoor komen ze juist in de problemen. Um, ik denk niet dat het... Het is voor deze film toevallig heel erg leuk en van toepassing. En ik denk niet dat we dit hierna nog heel vaak gaan zien. Maar ik vind het wel een, een leuk experiment. Mm -hmm. Bobby, zou je het nog een ja. keer doen, denk je, als je weer een film gaat maken? Nou, het is precies wat Emma zegt. Het moet, het moet passen bij de film. En uh, je, moet het, je moet het niet bij een, een uh, kostuumdrama doen uit 1920. Want dat, ja, dat werkt niet. Maar dit, dit is echt een film voor jongeren die ook eigenlijk vanaf de ontwikkeling zo is opgezet. En, um, en ik zie best gebeuren dat, het, dat ik het nog wel een keer doe. Maar het moet wel passen bij het, bij het project. En, en dat vast bij deze paste het. Mm -hmm. Was het extra dat... ingewikkeld ook voor jou? Ja, het is wel pittig. Want je moet, uh, je moet in je montage rekening houden... met, uh, met waar je die second screen uh, momenten legt. Um, dus het is, best wel, het is best wel een technisch ding ook. Um, en dat is gewoon, ja, het is gewoon een beetje... Eh, nou, een stukje harder werken. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt, begrijp ik. App, jij wilde nog iets zeggen? Ja, nee, een vraag aan de regisseur. Wat vind jij als jij een film bezoekt en mensen zitten op een mobiele telefoon te turen en te sms'en? Dat is toch heel irritant? Ja, dat vind ik heel irritant. Dat ben ik helemaal met je eens. En uh, uh, het enige is dat. Je stapt natuurlijk op het moment dat je een film instapt die dat niet heeft. Je, je sluit een soort sociaal contract met elkaar af. Dat je inderdaad niet uh, aan je telefoon gaat zitten. Maar iedereen weet dat het bij deze film wel mag. En ik hoop dat we op die manier uh, het sociale contract even om kunnen gooien. En dat uh, iedereen het op deze, bij deze film wel mag doen. En dat iedereen dat ook weet. Ab, verwacht je dat het vaker zal voorkomen tot jouw ja, verdriet zou ik zeggen in de toekomst? Nou, er zullen zeker in andere landen regisseurs zijn die het, uh, op hetzelfde idee uh, komen. Maar het wordt zeker geen trend. Ik heb ooit in New York een film bekeken waarin je dus met, uh, met knoppen het verloop van de film kon bepalen. En de meeste stemmen gelden. Nou, ik won elke keer, want ik zat als enige in de bioscoop. Dus dit soort dingen gaat heel snel voorbij. Uh, het is even leuk. Hij krijgt er veel publiciteit uh, mee en dat gun ik hem. Uh, want de Thank film is uh, uh, echt uh, nou, een hele mooie Dick Maas uh, film, hè? weet je, Thank de lift, maar, maar dan als een app. Hè? De, de, maar uh, ja, uh, graag alsjeblieft weer een serieuze film maken hierna, zonder gimmicks. Oh, dat, zonder komt wel, Ab, dat komt ook wel, dat komt ook. Okay, Oké, nou, ik kijk ernaar uit, maar... Nee, het is helder. Jullie zijn allebei, uh, zowel Emma als Ab zeggen eigenlijk dat je een hele mooie film hebt gemaakt, Bobby. Dus ik denk dat je heel gelukkig kan zijn. Ab, ik zou ook liever niet in een bioscoop zitten en dan op een telefoon kijken. Ik vind het vreselijk. Maar mocht het gebeuren, dan kunnen we altijd nog een bivokaal brilletje gaan halen, toch? <laughs> ja, waarom zou ik? <laughs> dat hoeft ook voorlopig niet. Bobby Boermans, Emma Curvers, Zacht, hartelijk dank, alle drie. Okay, dank. Doei.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 Nooit gaan. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal geen mij ooit stilhangen om zwijgen. Zal die rook nooit uit fabrieksschoorstenen stijgen? En zien wij dit samen niet sprakeloos uit? Mooier dan nu zal het nooit gaan, hier langs het de water met zijn eeuwig klim. Alweer dan nu, de dijk. In Amsterdam begint morgen een tentoonstelling... over een zwarte periode uit de geschiedenis van Roermond. Goedenavond, Geert van der Garde, amateurhistoricus. Goedenavond, Eva. Wat gebeurde er precies 400 jaar geleden... in de duistere geschiedenis van Roermond? Er werd een vrouw gearresteerd die verdacht werd van hekserij... en die werd tijdens haar verhoor uh, onderworpen aan martelingen... zoals dat in die tijd ging... En men martelde net zo lang door... tot ze namen van zogenaamde medeplichtige prijs gaf. En zo rolde de sneeuwbal steeds verder. En uh, Remont en omgeving heeft toen een periode van 13, 14 maanden gekend... waarin meer dan uh, 70 heksen voor de rechter kwamen... en grotendeels uh, op de brandstapel zijn terechtgesteld. Daar komt het kort gezegd op mm -hmm. neer. En wat leidde tot die explosie in vervolgingen en martelingen? Was er iets specifieks gebeurd... waardoor er zoveel tegelijk opgepakt werden? Nee, dat kun je eigenlijk niet zeggen. Dat, uh, daar zijn wij geneigd naar te zoeken, maar zo werkte het vaak niet. Um, wat heel belangrijk was, uh, was dat sneeuwbaleffect wat ik, wat ik net beschrijf. Dat uh, komt omdat men toen vond dat uh, nou, heksterij was een delict en, uh, was, een ernstig delict. Daar stond de doodstraf op. En je mocht alleen uh, tot de doodstraf worden veroordeeld als je zelf bekend had. Nou, dat was ooit begonnen als een, zeg maar, een nette maatregel om excessen te voorkomen, maar het werkte afrechts. Uh, want uh, als het idee bestond, uh, nou, uh, dat is echt een heks, die heeft het gedaan... Uh, dan werd er net zo lang uh, doorgegaan met verhoren... Uh, ja, tot allerlei mogelijke zaken bekend werden. En uh, met name uh, het punt van medeplichtigen uh, noemen, ja, daar, uh, daar draaide het om. Dus het is iets wat uh, op een goed moment op gang kwam. En als die sneeuwbal rolde, dan rolde die door. Uh -huh. En uh, we hebben dan in Roermond het, de langste reeks processen... Uh, tegen heksen uit de, het gebied van de Nederlanden, dus uh, Nederland-België, zeg maar. Maar in Duitsland is het soms nog veel erger geweest... en heb je proces gehad waarbij uh, 800 uh, slachtoffers zijn gevallen. En wie zat er voornamelijk achter die vervolging? Is dat een soort ja, primitievere vorm van de rechtbank, uh, het OM, of was dat de kerk? Wie zat er, wie zat er voornamelijk achteraan? Dat was niet de kerk. De kerk was wel ooit in de middeleeuwen begonnen. Um, ja, je moet je voorstellen, de, het christelijk geloof... was in de middeleeuwen niet, nog niet zo heel vast verankerd. Er was nog allerlei volksgeloof en er zaten Germaanse en Romeinse elementen in. En de kerk bestreed dat en verklaarde al uh, die verhalen en die rituelen... en die geloof op een goed moment tot ketters en duivels. En uh, daardoor um, nou, kreeg je het heksengeloof... Maar uh, vanaf ongeveer 1500 uh, was het niet meer de kerk die, uh, die vervolgingen leidde... maar het was gewoon de wereldlijke rechters. Dus uh, plaatselijke rechtbanken, schepenbanken... of soms ook uh, rechtbanken uh, van een provincie bijvoorbeeld. En... Uh, in het gebied van de Nederlanden, die werden toen allemaal geregeerd... door uh, keizer Karel de Vijfde. Daar werden op een goed moment uh, ja, wetten afgekondigd... waarin dat straf werd gesteld. Dus het was iets van de wereldelijke overheid. Mm -hmm. Geloofde iedereen destijds? Zou je dat kunnen zeggen dat de hele maatschappij gelooft... in het bestaan van heksen? Ik denk wel bijna iedereen. Wat je wel ziet, is dat er uh, vanaf... 1560 Zo'n beetje. Dan komen de eerste kritische geluiden van mensen die zeggen van... nou, die verhoormethodes, dat, uh, dat deugt niet. Uh, um, je krijgt de medewaarheid helemaal niet boven water. Je krijgt de schuldigen niet veroordeeld. Uh, wat je boven water krijgt is onzin. En er worden uh, onschuldigen uh, tot slachtoffer gemaakt. Maar evengoed, uh, die mensen die dus uh, aanmerkingen hadden op de procesvoering... die gelooft uh, uh, niet minder dan, de, dan nou ja, hun tijd in het bestaan van toverij en uh, uh, zwarte magie. Ja, ja dat en, was gedragen. Dat was meer de methode ja. die ze niet, uh, niet goedkeurden. Ja, precies. Uh, werd dat, dat martelen? Gebeurde dat met alle mensen die ergens van verdacht werden... of was dat speciaal bewaard voor zogenaamde heksen? Um, dat, uh, dat zei ik net eigenlijk al. Dat ging dus om um, delicten waar de doodstraf op stond. En daarbij gold dan de stelregel dat die pas mocht worden uitgesproken... als een verdachte bekend had. En in het bizarre geval dat iemand niet bekend, ondanks de martelingen, wat dan? Nou, eh. Um... Daar konden van alles gebeuren. Er zijn gevallen bekend van heksen die. Uh, of verdachten van hekserij, moet ik zeggen. Uh, die het hebben uitgehouden. en die de martelingen hebben um, doorstaan. en op een goed moment um, werden vrijgelaten. Dat zijn er maar heel weinig geweest. Althans in Roemont. Het is ook wel zo dat het per plaats. een beetje aan lag hoe scherp en hoe hard het precies gemarteld werd. als dat op andere plekken uh, ja, wat minder drastisch was. dan kon uh, ja, ook die snelheid. Die... Uh, dus zo'n zo hele reeks processen... die kon eerder tot uh, staan worden gebracht. Maar in remont is het maar heel weinig gebeurd. Daar is de overgrote meerderheid uh, terechtgesteld. Wat ook wel eens um, gebeurde... Uh, was dat iemand um, tijdens het proces overleed aan de martelingen. Jezus, gezelligheid allemaal. Kun <laughs> ja, je ik er... moet je voorstellen? Ja, ja. ga door. Nou, um, uh, mensen werden meestal uh, met hun uh, armen achter hun rug vastgebonden... en daaraan opgehezen en met een gewicht aan hun voeten. En dan denk je, tenminste ik dacht toen ik dat voor het eerst uh, las... van, nou, dat is toch niet zo erg. Maar dat was het dus kennelijk wel. En daarbij scheurde ook vaak uh, inwendige organen en kreeg je bloedingen. Oh. Dus het was echt een... Uh, ja, het was een, een, een verbijsterend iets. Zeker. Uit, eigenlijk uit de films kennen we dat alleen, zoiets. En ze gaan altijd op de brandstapel in de film... Klopte dat ook? Ja en nee. Wat uh, in het gebied wat wij hebben onderzocht uh, gebruikelijk was, was dat um, iemand die veroordeeld was, vlak voordat hij de brandstapel besteeg. Uh, moest biechten bij een pater of een pastoor. En degene die dan biechten en uh, ja, schuld bekenden... die werden eerst gewurgd en daarna werd hun lijk verbrand. En een enkeling die ja, hmm. nou helemaal door het dolle uh, en wanhopig was... Uh, en die dat niet wilde, die werd dan levend verbrand. Dus het, het idee van levend verbranden, dat waren eigenlijk de uitzonderingen. De uitzondering. Maar goed, dat, is, uh, ja, dat wil niet zeggen dat het dan uh, verder... Uh, voor ons idee een humaan gebeuren was. Nee, zeker niet. Heksen bestaan niet. Gerard van der Garde, hartelijk dank. Graag het is vijf voor twaalf. Ook het Belgische VRT-journaal gaat met zijn tijd mee. Veel nieuwe technische veranderingen. En ja, ook de nieuwslezer zien we een loopje doen. Goedenavond, Wim de Vilder, een van de enkers van het uurjournaal. Dag Eva, goedenavond. Goedenavond. Vertel even Wim, dat eerste loopje in jullie prachtige nieuwe studio. Hoe ging dat? Het ging vlot. Um, maar ik moet zeggen, we hebben er druk op geoefend ook... <laughs> Al moet ik ook eraan toevoegen dat de loopjes bij ons wat minder uitgebreid zijn dan bij jullie 8 uur journaal. En hebben we het over centimeters of meters? <laughs> uh, we hebben het over een meter of uh, vijf, denk ik, zoiets. Oké, okay, dat valt nog wel mee. En had je van tevoren gespeakt Wim, bij het 8 uur journaal van de NOS om te zien hoe dat gaat? Ik uh, kijk natuurlijk wel eens geregeld naar het 8 uur journaal en ik vind het heel mooi. Maar bij ons is het niet zo ver doorgedreven. Uh, we hebben een welkom met een loopje, dus naar de kijker toe. En ook bij het afscheid hebben we een loopje. Maar uh, verder zitten we nogal veel aan de desk toch ook tijdens het journaal. Mm -hmm. En nu moet je wel op je schoenen letten, denk ik. Dat is zo, ja. En ook een... Uh... Een broek aantrekken bij het pak, want dat hoefde vroeger niet echt. Ik kon wel eens een jeans, uh, een journaal presenteren, omdat je de benen toch niet zag. Maar dat uh, hoort anders nu. Die tijden zijn voorbij. Ik moet zeggen, Wim, dat loopje van het uh, NOS-journaal is een iets wat omstreden, als ik het zo mag zeggen. Heb je al eerste reacties op jouw loopje binnen? De collega's vonden het prima, maar ik denk dat het bij ons niet zo controversieel is. Uh, het valt wel mee, zoals gezegd, omdat we niet de hele uitzending doorlopen. Bij NOS is het echt wel heel uitgebreid. Maar ik moet zeggen, ik vind dat wel mooi. En ik uh, sta ook zelf graag rechtsstaand te presenteren. Ik vind dat dat wat dynamischer oogt. Je hebt wat meer vrijheid ook dan mm -hmm. wanneer je achter een desk zit. Dus ik vind het persoonlijk wel leuk. Dat begrijp ik. Wie weet wordt het in de toekomst één lange wandeling. Wim de Vilder, hartelijk dank. Heel graag. Dit was met het oog op morgen voor deze maandagavond. Straks Casa Luna. En morgen zit hier Mieke van der Wij. Dank voor het luisteren. en voor later slaap lekker. Gute Nacht, Freunde. Het wordt tijd voor mich te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette. En een letztes glas im Steen.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 Dit is Radio 1.